Drie uur, Ewald de jong met het NOS-journaal. Franse militairen hebben in Mali bombardementen uitgevoerd... op stellingen van islamitische rebellen. De Fransen zijn ingezet om de rebellen die banden hebben met Al-Qaeda... terug te dringen naar het noorden van het land. Volgens militaire bronnen zijn op de eerste dag van de operatie... al zeker honderd rebellen omgekomen. Ook is een Franse helikopterpiloot gesneuveld. Frankrijk heeft in verband met de militaire operaties in Afrika... het terreuralarm in eigen land verhoogd. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken raadt mensen af naar Mali te, te reizen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn bijna 30 politieagenten gewond geraakt bij nieuwe ongeregeldheden. De redden begonnen toen protestantse betogers hun katholieke wijk ingingen en er over en weer met stenen en flessen gegooid werd. De onrust in Belfast begon vijf weken geleden. toen de gemeenteraad een eind maakte aan de traditie om de Britse vlag elke dag te hijsen op het stadhuis.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 Het weer vrij helder, alleen in het zuiden bewolkt... met in het zuidwesten een kleine kans op sneeuw. Minima van min 1 aan zee tot min 5 in het oosten. Overdag in het uiterste zuiden eerst nog veel bewolking. Smiddags in het midden en zuiden vrij zonnig. In het noorden wolkenvelden maximum temperatuur rond het vriespunt. Na het weekend blijft het koud met vooral dinsdag kans op wat sneeuw. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Nachtbrakers. Frank van der Linde. Yes, goede goeienacht. Je luistert naar Radio 1. En uh, nachtbrakers, dus het is uh, bijna drie minuten over drie. Dus ik hoop dat je nog wakker bent en nog een beetje naar de radio kan luisteren. Want het worden twee hele toffe uurtjes. En uh, ja, ik had het toen net al eventjes met Philemon over. Ik uh, was bij de Albert Heijn vandaag om een, uh, een flesje wijn te kopen en wat biertjes. En uh, een brood van morgenochtend en zo. En toen kwam ik ook deze flyer tegen. En er staat op alcohol bij je, vraagteken, komt je duur te staan. Want vanaf 1 januari 2013 is het strafbaar om in het openbaar alcohol bij je te hebben. als je jonger bent dan 16 jaar. En in de toekomst gaat deze leeftijdsgrens waarschijnlijk naar 18 jaar. Staat er ja. ook nog onder. Filimon, jij uh, hebt een uh, televisieprogramma elke dinsdagavond. Is dat ja, de week ja, ja, van Filimon? Ja, ja. ja. En daar um, heb je eigenlijk ook een beetje, naar aanleiding van dit nieuws, een beetje de proef op de som genomen. Ja. Dat je twee jongens, neefjes, zei je. Zijn nee. dat, uh, dat ook echt je neefjes? Nee, Ja, nee, nee, nee, nee, nee. Ah, jammer, dat was nee. leuk geweest. Ja. Van 13 en 14 ja. en die heb ik uh, alcohol laten kopen om te testen of dat nog mogelijk is. Want het is dus zo dat je nu ook niet eens meer alcohol mag vervoeren als je jonger dan 16 was. Zelfs als het dicht een... is, toch je fles? Ja, uh, je, je mag niet uh, uh, zeg maar een, een fles voor je moeder naar, uh, naar, je, naar je oom brengen of zo. Dat mag beslist niet. Al is dus je mag het een... niet lopen met een dichte fles met alcohol. Maar is bedreven. dat dan niet weer een beetje overdreven? Ja, maar het is natuurlijk gewoon wel een enorm probleem. Die, die echt hele jonge mensen... Ik bedoel, ik ben helemaal niet tegen alcohol. Ik ben ik dus de hier zelf ook zelf. te drinken. Ja. ja, maar het is natuurlijk wel echt een probleem dat echt hele jonge kinderen echt onwaarschijnlijk veel drinken. Ja. En uh, er komen gewoon uh, wekelijks bij ziekenhuizen komen 12, 11-jarige kinderen binnen... Die, helemaal Bizarre. van padje zijn, die in coma zelfs geraakt zijn. Ja. Ik wil het zo meteen even verder met jou over hebben. Maar eerst even naar, naar jouw televisieprogramma waar je de jongens dus op pad stuurt. Luister even mee. Jullie gaan zo meteen proberen om alcohol te kopen. Dat mag niet, maar jullie moeten het wel echt proberen. Dus als ze vragen van hoe oud ben je, dan bluf je gewoon dat je 16 bent. Okay. En als ze zeggen waar is je idee... Dan zeg je gewoon, ja, die ben ik even vergeten. Ja, dat is goed. Succes. Nou. Ik stuur in één Amsterdamse straat de jongens diverse winkels in. Gewapend met een verborgen camera. En ik ben benieuwd of ze alcohol meekrijgen. Onze Alberto Stegeman, hoor. <laughs> nou ja, jij, had ze, jij stuurde ze dus met die opdracht op pad naar verschillende supermarkten. Uh -huh. En uh, nou ja, dan kom je op een gegeven moment op het moment dat ze dus ook in die supermarkten zijn. Even, even kijken of het ze een beetje lukte. No fucking way. Niet gelukt? Niet gelukt, gelukt hè? Nee. Nee. Oh, nee, van mijn moeder. Wat ben je? Ik ben 16. Dit is van mijn moeder. Gaat ze niet lukken? Nee, niet gelukt. Blijf niet gelukt? om ID vragen. Wat zei je? Blijf om ID vragen. Ja. Laat <laughs> uh... ja. ik uh, ID kijken. Ik zit in mijn scooter. Ja. Krijg ja. je niet bij? Nou, het lukte ze maar niet. Nee, het nee, waren allemaal supermarkten, grote ketens. En uh, ja, ze kregen daar beslist geen alcohol. Maar meer. toch, op een gegeven moment, uh, zei je van nou, laten we er nog, nog eentje proberen. Ook een, een buurt-supertje sturen ze mm -hmm. naartoe. Dus een wat kleinere. Ja. En toen gebeurde dit. Nou, hoe oud ben jij? 16. 16. ben ik serie, maar ga dat komen? 16? Ja, ja. Drijf je nog. Ja, ja. ja. Oh, Ze hebben het nu gekregen van de winkeleigenaar. Het is gewoon gelukt, hè? Ja. 3,75. Alsjeblieft. Ja? Met 1,75. Alsjeblieft. Bedankt. Bedankt. Je hebt het gewoon, hè? Zonder enkele problemen. Alsof het een fles cola was. Echt? Ja. ja en die laatste, uh, want de eerste was bij een buurtsupertje... of ja. bij een soort kleine Daar slijterij. Daar ik mee uh, als de uh, want er stond één jongen van het, team, van het filmteam stond ook in die winkel en als hij het geld aan zou pakken en aan die vrouw zou geven, dan konden ze het gewoon met de alcohol de winkel uitlopen. Wow. En uh, bij een slijterij uh, uh, op de Ferdinand-Bolstraat kregen ze het gewoon zo mee, een fles sherry. En bij de HEMA. En de bij de HEMA, de... dat was het allermakkelijkste. Ja. Daar, uh, ja, daar hebben ze het echt zo meegekregen. Maar en ik zag ook nog uh, daarin dat, dat de HEMA wel een verklaring gaf. Ja. Daarin, en dat ze zeiden van ja, de, de cachère was waarschijnlijk niet op de hoogte van de regel. Ja, ja, ja. ja, ja. Maar dat is toch lulkoek. Want iedereen nee. weet toch dat je onder de 16e geen onkel komt? Dat lijkt komen. mij ook. En ze hebben gewoon nergens naar gevraagd. Dus het was gewoon een fout van de HEMA. Maar ja, er zijn natuurlijk heel veel HEMA's. En er is één meisje die fout heeft ja, gemaakt. Ah, dus ja. Een beetje tendentieus misschien. Maar ja, ze, ze kregen het gewoon wel makkelijk mee. Nu is dat dan uh, de, de proef op de som die je hebt genomen ja. in het tv-programma. Maar... maar we hebben gewoon één, één straat van Amsterdam gepakt. Ja. Daar hebben we alles gedaan. Denk jij dat het... Uh, want we hadden het er net al even kort in jouw programma over. Denk je dat dit werkt, deze actie? Dus dat je zelf ook uh, strafbaar bent... als je als 14, 15-jarige al alcohol koopt? Ja, ik denk... Maakt het niet uit? Dat ze daar zo niet naar kijken. Ze schieten gewoon met hagel. En uh, ze proberen gewoon allerlei maatregelen in te voeren... die het alcoholprobleem uh, moeten oplossen. Want dat er een probleem is dat, is, dat is wel echt zo. Dat vinden we zelfs bij, bij spuiten en slikken zo. Ja... Uh, en ja, ze gaan maar gewoon van alles proberen. Net zoals ze bij het roken hebben gedaan. Dus nergens meer mogen roken. Waarschuwingen op de pakjes, enzovoort, enzovoort. En ze hopen dan dat het hele pakket... dat dat uh, uiteindelijk iets gaat doen. Dus je, maar je, ik denk dat het ook moeilijk is om één zo'n maatregel uit te pikken... en om te kijken of dat dan iets doet. Ja. Het is gewoon het algemene gebeel, het beeld, het algemene gevoel... rondom alcohol, om dat te veranderen. Het is meer vooral de bewustmaking. Want als ja. ik aan alcohol wil komen als 14, 15-jarige... kan ik wel mijn oudere broer vragen, of een vriend... Of... Je komt altijd wel ergens aan iemand die alcohol voor je koopt. Ja, dat klopt, dat klopt. Maar het moet gewoon, zoals bij roken gebeurd is, not dan worden... Ja. Om, om heel veel te drinken. Ja. Heb jij vroeger uh, gesjoemeld? Met ja, je, ja, ja, tuurlijk. Ja. Heb je, weet je wat ik bijvoorbeeld deed? Vroeger mocht je nog met een papieren identiteitskaart naar de club en zo... en drank valse. halen. Ja, dan scannen je hem in de computer. En dan verwisselde, ik ben in 88 geboren... en dan verwisselde mijn ja. bierjongen, die was handig naar 86. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. Hebben we allemaal heb je nog gedaan. trucjes verder, of niet? Uh, dat je de pas van je, van je broer of van nou, uh, je neef gebruikt Dat we ooit met scheikunde geleerd hebben. Dat was ook heel raar dat we dat gewoon daar leerden. Was zelf alcohol maken. Dat hebben we op een gegeven moment Hè? gedaan. Ja. Vertel. Nou ja, dat, dat kan heel makkelijk. Je kan uh, overal waar maar suiker in zit, kan je alcohol van Als maken. Als het gaat gisteren maken, ja, toch? Ja, dan moet je wel met je gisten bij doen. Kunstmatige gissen wat suiker. Extra misschien. En dan kan je van, van appels, heb ik het gemaakt. Je kan het zelfs van aardappels maken, van pruimen. Maar wat doe je dan? Ja, gewoon in de fles stoppen en dan uh, wat wachten. spul erbij. En wij hadden één zo'n drankmakerswinkeltje in Zutphen. Meneer Watjes werkte daar. En zei van, meneer Watjes, hoe moet ik hier alcohol uithalen? En dan gaf hij <laughs> wel dingen. En dan hadden wij zo'n had zo rare fles op een kamer staan... met zo'n uh, waterventieltje ja. erop. En nou, als je maar lang genoeg wachtte, dan kwam er alcohol in. En dan was het niet te zuipen, maar je werd er wel knettertjes snel dronken van. Oh, wat grappig. Ja. En, ja. en ben je nu een, een, een... Hou je van het drank ja ja, ja, ja, ja. Ik hou enorm van drinken, ja. Favorietje? Rode wijn? Nee, ja, ik heb geen favoriet. Ja, nou champagne. champagne. Ik, ben, ik hou wel echt van champagne. Maar soms uh, het zijn van die periodes, soms heb je een bierperiode, soms een wijn. En gisteren heb ik toevallig whisky gedronken. Oei. Ja, dus dat is uh, heel verschillend. Maar je kan het wel heel goed in de hand houden hoor. Ik ben geen, uh, groot, uh, geen groot, groot gebruiker. Nee, ik kan, als ik thuis ben kan ik makkelijk één glaasje drinken of zo. Maar ja, als ik uitga dan, dan drink ik natuurlijk wel aardig ja. uh, door. Lekker. Maar het is nooit dat ik denk van oh, het wordt gevaarlijk of zo. Ga je die uh, proef doorzetten in je, in je televisieprogramma dat nee, je jongere drank nee. laat kopen? Want nee. het was wel een idee misschien om een soort serie van te maken of niet? Nee, niet van een drank. Maar we gaan de volgende keer wel weer iets anders doen met de verborgen kamer. Maar daar ga ik nu niks over zeggen, want dan gaan we gaan morgen opnemen. Oeh, en als mensen luisteren, dan, uh, ja. Ja, dan weten ze het allemaal. Goed, maar jij denkt dus niet dat, de, dat, dat specifiek deze regel gaat helpen om alcohol onder jongeren. Maar gewoon een totaalpakket? Ja, ja, ja, en uiteindelijk gaat die, uh, die leeft het ook uh, naar de 18. Ja. ja, dat, ja het, uh, medisch gezien is het gewoon echt veel beter als je pas op je 18e begint. Maar, ja ik weet niet ik vind het toch ook wel een beetje bij horen als je bent met een biertje niet... te drinken ja maar het is toch ook ja. wordt het hier niet spannender doorgemaakt ook weer ja, dat ja, je denkt van, oh ik mag het echt niet halen voor mijn 16 en dan ga ik het juist doen. Ja, dat, dat kan ook, want uh, bijvoorbeeld qua drugs in Amerika wordt het natuurlijk veel meer drugs gebruikt dan in Nederland. Ja. Natuurlijk, dat is zo. Ja. En uh, ter, terwijl de wetten daarvoor veel strenger zijn, dus ja, ik, ik, ik heb geen idee. Maar nogmaals, bij roken hebben ze het zo weten te, te draaien dat het gewoon niet meer hip is. Nee, is nah, cool. ik, ik rook wel, ik vind het best wel cool. Ja, ik vind het staat wel heel goed. Goed, dankjewel Piedermond. Slaap lekker en succes morgen met de verborgen camera. Graag gedaan, dankjewel. Een fijne uitzending dan. Dankjewel. En neem er een borreltje bij. Ik ga zeker een borreltje erbij nemen. Wil jij meepraten met het programma? Dat kan 0800-1121. Heeft deze extra maatregel zin? Of ja, als je aan drank wil komen, lukt het je toch wel? 0800-1121 of mailen naar nachtbrakers.bnn.nl Dit is vet, dit is nieuw. Dit is Jacco Gardner. Nieuw-Nederlands talent. Clear the air, Jacco Gardner. Yes, BNN Radio 1, nachtbrakers. En het gaat over uh, ja, de, de, de minimumleeftijd waarop je alcohol mag kopen. Dus uh, net een nieuwe regel dat je, um, als je onder de 16 alcohol koopt... dat je dan ook strafbaar bent. Dus dat je een boete moet betalen van 45 euro. Al is je fles champagne of wat je ook bij je hebt gesloten... alsnog ben je gewoon uh, schuldig en kan je dus een boete krijgen van 45 euro. Charlotte, goedenacht. Ja, goedendag. Wat vind jij hiervan? Nou, weet je, ik vind het een krankzinnige, zinloze oplossing. Het is geen oplossing als je het echt goed wilt doen. Dan moet je eigenlijk pas beginnen met alcohol te gebruiken, als het medisch verantwoord is, op je 23ste jaar. Wow, maar dat, dat, je toch, dat, dat lukt toch nooit? Iedereen is nee, toch nieuwsgierig? dat begrijp ik ook wel. In deze maatschappij lukt dat kennelijk niet. Mij is het wel gelukt, want, uh, maar goed, daar ga ik het nou niet even over hebben. Maar kijk, zeg dan 21 jaar, omdat je hersenfuncties zijn pas voltooid op die leeftijd... Ja. Ja? Als je nu bijvoorbeeld jonger bent en je drinkt te veel en vooral hele jonge mensen drinken te veel omdat ze dat nog niet in balans zijn en helemaal niet in de gaten hebben dat ze te veel drinken en dan op een gegeven moment raken ze in coma, die hersencellen Bizarre beschadigen denk, hè? en het vervelende is dat herstelt zich niet meer. Beschadigd is beschadigd. Ja. Ja, En dat is toch wel heel erg jammer. Dat ja, vreselijk. Le leerlingen van het VWO... die hebben een paar keer een coma uh, gezopen. En die kunnen dan naar het v VMBO... of misschien nog lager... dat het niet meer lukt. Dat is toch intens. Maar hoe heb jij dat gedaan, Charlotte? Hoe oud ben jij? Nou, hè? nou ik... Mag ik, ik, je al drinken? <laughs> ik mag wel drinken. Maar weet je wat het is? Alles met maten. En uh. toen ik begon met drinken... toen was ik een jaar of... nou. 32. Echt? Want was je niet nieuwsgierig? Nee, helemaal niet. Ik had zoveel andere dingen. Uh, weet je wat ik ook denk? Weet, weet je wat het probleem is van deze maatschappij van deze tijd... Dat jongeren, eh, die, die, die missen iets. Ze hebben niet meer die creativiteit om, om leuke dingen te, te zoeken en te ontdekken. En dan, en dan gaan ze maar drinken. En dan gaan ze maar drinken. Het is eigenlijk een heel depressief iets. Ah, maar ik drink ook wel eens een biertje. Eigenlijk best wel regelmatig. En ik ben niet ja, okay. depressief of ik ben niet, ik ben niet op zoek naar... Ik vind het vooral heel gezellig om met mijn vrienden in de kroeg te zitten. En het wordt oh, vaak... Dat... Ja? ja het, wordt, het wordt vaak nog gezelliger als er ook drank in het spel is wel. Oh, okay, met je Dan dat wat lossen. Dat begrijp ik ook wel, hoor. Maar ik, uh, ik neem aan dat jij niet uh, te veel drinkt. Dat je echt elke keer... Uh, nee. uh, nou ja, oké, okay, dat je bijna het lam bent, of wel? Nou ja, ik, ik, als ik even terugkijk naar deze week... ben ik woensdagavond wel echt dronken geweest. Ja? En gisteren heb ik lekker gedronken. Dus niet... Maar ja, ik... Ja, het, het is wel lekker, maar dat is in principe niet de discussie. Want ik denk dat jij ook wel van een drankje houdt af en toe. Nou, ik ben meer van hoe... Ben... Bij een etentje en, en zo af en toe. Maar ik, uh, ja, ik, ik ben niet verslavingsgevoelig, gelukkig. Nee, ik het niet. Dus, uh, uh, maar ja, ik heb daar niet zo overdreven veel behoefte aan. En dat is maar net hoe je, hoe je met, met drank omgaat. Hè? Want het is natuurlijk ook wel zo: als je het als een gewenning, als een gewoonte ziet, dan ga je, denk ik en dat weet ik wel zeker, steeds meer drinken... en het voldoet op een gegeven moment niet meer. Hè? Ja, dan moet je maar meer en meer blijven drinken... Ja, om ja. hetzelfde dan, dan, gevoel te krijgen. Dan is het het effect. Ja. En dat vind ik toch wel heel zorgelijk. Want weet je wat ik zo zorgelijk vind? Wij krijgen straks hier in Nederland hele ongelooflijke domme mensen. Nou, maar het is toch niet dat iedereen aan het dranken is? Nou, als je zulke jonge mensen... Die, die op, want 16 is belachelijk jong om te gaan drinken. Daarom vind ik het zo'n bespottelijke maatregel. Kijk, als je, als je zegt, nou, je moet je legitimeren tot 21 jaar... dan ben je al duidelijk zichtbaar 21. Maar 16 en 18, ja, hè? mensen van, van, van, van 15 lijken soms 18. Ja. Dat is heel moeilijk ja, te Ja, maar schatten. je moet je dus legitimeren tot je, tot, tot je uh, 20 jaar. Even kijken, wat staat hier? Nou? Nou, nog geen twintig, je moet je dan toch legitimeren. Want dan, als inderdaad als ze twijfelen wat je zegt, je kan het verschil ja. niet zien. of iemand ja, nou zestien is of achttien. Precies, precies. maar daar wordt ook al, al helemaal niet zo heel nauwkeurig op gelet. Ik heb het zelf wel eens meegemaakt, ook in, in een supermarkt. dat er ook jonge knullen stonden. en die hadden ook geen identiteitsbewijs bij zich. Dat die cachère zei van: oh ja, is wel goed. En toen zei ik er wat van. Ik denk, ja, dit kan toch gewoon? Niet. Nee. is het voor waanzin? Ja, ja. Maar goed, dat gebeurt. Heb je zelf kinderen, over... oh, maar... Charlotte? Wat zeg je? Jezelf kinderen? Ja hoor, en mijn zoon, die, die, die, die, die student en die... En, en, nou, je en die weet zeker dat hij flink drinkt, drinkt hoor dan. Natuurlijk, nou niet flink. Maar weet je wat het grappig is? Uh, die heeft ook uh, gewoon... Uh, ja, die vindt het wel lekker om een drankje en een keer een whisky. Maar gewoon één, weet je? Ja. Gewoon maat houden. Zegt hij tegen jou. Nee, maar dat, weet je, ik maak het vaak genoeg mee. Nee, dat, dat, ja, ja, dat klinkt grap, misschien ja. heel arrogant dat ik dat zeg. Maar dat weet ik eigenlijk haast zeker. Want hij zegt zelf tegen mij... Van, ja, jij hebt me altijd gewoon zo dat, dat voorbeeld gehad. Niet, niet uh, ja, dat, dat hij dat gezien heeft, heeft hoe ik ermee omga. Begrijp ja. Grijp je? Ja, ja, maar ik denk dat dat vanuit huis uit meegeven, dat ja. het de toon zet. Ja, absoluut. En het is natuurlijk zo dat, dat er toch in deze maatschappij niet zo heel erg veel op En dan heb ik het ook weer voornamelijk over die echte jongere eh, mensen, hè, 14, 15, 16 jaar, dat er helemaal niet meer zo goed op gelet wordt. En ik, ik zou haast willen zeggen, het kan ook wel een onderdeel worden in, in, de, in, de, in de scholen, dat, dat ze daar ook een beetje voorlichting ja. geven. Het en... een totaalpakket denk ik. Ja, toch? En, en, en weet je wat het is? Dat ze dan ook goede consequenties, dat ze daarvan doordrongen uh, worden. Want je hebt straks mensen die op hun veertigste jaar Korsakoff-syndroom hebben. Dat is dus dementie, mm -hmm. uh, uh, wat uh, ter gevolge van, van de alcohol. Dat is toch erg jammer, of ja, niet? Ja. En dat kost de gezondheidszorg ook erg veel geld. Absoluut. Want wat, wat denk je dat al die kinderen die, die dan met spoed in het ziekenhuis opgenomen moeten worden... dat zijn enorme kosten... Het is zinloos en het is heel erg jammer. Ja. Ja, nee, ik, ik ga me, ja, ik begrijp het absoluut. Ik ga aan de rest van de luisteraars vragen wat zij ervan vinden. 0800 1121. Of zij dat een goede maatregel vinden dat je nu ook zelf strafbaar bent onder je 16 als je drank haalt. En uh, wat er eventueel andere maatregelen kunnen zijn. Ja, Mag ik jou bedanken oh, Charlotte? Ja hoor, graag gedaan. En een fijne nacht nog. Ja, hetzelfde Groetjes. Dag. Je kan ook uh, mailen naar nachtbrakers.bnn.nl ik lees dat de telefoon een beetje raar doet. Maar we blijven het gewoon proberen hoor. 0800-1121. Niet geschoten, is altijd mis. Zometeen schakel ik even naar mijn vrienden in Boyd's Bar. Die praten mee over het onderwerp. Maar eerst deze plaat van de Talking Heads. Ze zingen al een beetje onder me door. Road to Nowhere. And we know what we want. And the future is certain. Give us time to work in. Yes. We are on a road to nowhere. Talking Heads Road to Nowhere. VNN Radio 1. BNN. Nachtbrakers Frank van der Lenden. Yes, daar luister je naar. En het gaat over uh, de alcoholgrens van 16 jaar. Mag je dan wel of geen drank kopen? Het mag niet. Maar je bent dus nu ook nog strafbaar als je onder de 16 jaar met een, een fles drank over uh, de straat loopt. Zelfs als hij gesloten is, ben jij als. 15-14-jarige strafbaar. Yves, Goeien goeienacht. Goeiedag. Uh, goeienacht. Mooi dag. Belgisch accent uh, heb je? Uh, uh, wat, Yves? Woon je in België ook, of niet? Ja, nee, ik, ik woon in België, maar ik uh, bel vandaag vanuit Holland. Ik uh, werk uh, regelmatig in uh, Holland. Oké. Okay. Dus uh, ja. Wat doe je voor werk? In, ik, uh, allee, ik, ben, ik werk in uh, financiën, dus uh, oh. de financiële uh, sector. En waarom ben je dan nu nog wakker? Want ik denk dat het wel een, een dag of een werk uh, overdag is. Maar, nee, wij, wij hadden een feestje van, uh, van een bedrijf. Uh, dat is een beetje uitgelopen en dus, zo. Uh, Lekker. Allee. Wat heb je nu, gedronken uh, daar Yves? Ik, uh, rijd ik bij Breda, uh, zometeen over de grens. Dus, uh, ik hoop dat ik uh, kan blijven ontvangen. Wat heb je gedronken op dat feestje? Uh, ik heb uh, één pilsje gedronken, ja, uh, je, je mag niet uh, drinken hè, als je gaat reizen. Nee. Wat denk jij van de, van de regel van onder de 16 dat je ook strafbaar bent? Heeft dat zin? Want als je aan drank wil komen, kom je toch wel aan drank, toch? Uh, ja, maar ik denk dat het meer met de mentaliteit van de Hollanders te maken heeft. Hè. Ik, denk, ik zeg maar zo, ik denk dat de Hollanders uh, toch van minder kwaliteit Belgen zijn. <laughs> uh, oh jee, wordt dit een strijd tussen de Belgen en de, en nee, nee, de nee, Nederlanders? Nee, dit is gewoon de, is gewoon de waarheid. Hè. Hoezo dan? Hollanders zoeken altijd de grens op. Die kunnen geen maat houden, hè. Uh, als het gaat om seks, als het gaat om uh, alcohol, om drugs, uh, vandalisme... Uh, en alles. Uh, Kunnen kun, kun jullie gewoon totaal in maat houden, hè? Dan, dan, allez, dan, dan doe je alles wat, wat je wilt. Ja, maar de Belgen die lusten toch ook wel bier? Dat zijn echt het bierland bij uitstek. Ja, dat klopt. Maar, maar wij, wij, wij, wij gaan ons eigen niet komen zepen. Wij, wij drinken een bietje, uh, bier en overal. Hè? Als je een, uh, uh, voor een keuken gaat kijken om te kopen, he, dan krijg je een bierkanaal aangeboden. Je, je krijgt net geen bierkanaal aangeboden als je naar de huisarts gaat. Maar verder overal. En dat is gewoon omdat wij uh, op een uh, verantwoorde manier met, met bier kunnen omgaan. He. Nou ja. En jullie niet? Ik, ik, nou, ik ben het niet helemaal met je eens, dat verschil, toch? Er is toch ook wel eens iemand die zich helemaal te zuigt in België? Ja, maar dat komt niet in zo'n grote mate voor als in Holland, hè. Maar hoe komt het dan? Je kunt gewoon op stad gaan in Antwerpen. Ben je daar wel eens geweest? Ik ben wel eens in Antwerpen geweest, ja. Oké. Bent je ook wel eens in Eindhoven geweest? Ja, vreselijk. Nou, Geen verschil, hè? Ja, Eindhoven, ik ben er, ik ben er uh, één week een keer geweest. Dat was voor 3FM Series Request, stond daar twee jaar geleden. En ze zeiden al dat Eindhoven de gekste. Dus ik dacht, oh, super gezellig. Maar het is echt de gekste van dat het zo... Het is zo pittig. Iedereen is ergens dus op dat straat op end. Allee, nou, dan zie je het verschil, hè. Maar hoe komt dat dan, Yves? Uh, de, de, de, de, de, de, ik, denk, ik denk dat de Hollanders bij zichzelf te roden moeten gaan, hè. Uh, jullie, uh, uh, misschien mogen de Hollanders wat meer ingetogen zijn dan ons, hè? En, een beetje meer uh, van dat ingetogene gedrag. Uh, en dat ze drank nodig hebben uh, om los te komen? Ja, uh, dat, dat, dat, dat, dat is wel wat ik zie, hè? Uh -huh. Ja, allez. Ja, ik vind het interessant, uh, Yves. Uh, ja, wij, uh, kijk, uh, wij, wij in, in, uh, in, in Vlaanderen uh, wij hebben heel veel soorten bier en zo. Wij drinken nog heel veel en pinteken. hè uh, maar jullie het uh, gewoon uh, bier wat niet te zuipen is. Jullie Het nou. is, is, ge, is gewoon pis, maar je drinkt het gewoon met, met, met krassen en alles erbij. Heerlijk. Uh, <toss> ja. Ik vind het wel en, lekker uh, hoor. Jullie zijn gewoon geen fanproevers. Ja, oké. Okay. Als jij dat vindt, ja ik ben het er niet helemaal mee eens, maar uh, hey, iedereen mag zijn mening geven hier op Radio 1. Zo ook jij Yves, vanuit uh, Vlamingen, althans daar rij je nu naartoe, dankjewel voor de reactie. En Yves, die is er helemaal klaar mee. Ik ga naar Maarten. Maarten, goeienacht. Ja, ja, goeienavond. Uh, goeienacht. Goeienacht. Uh, jij zegt van, nou, het is niet zo heel, het mag wel een beetje genuanceerd worden... dat iedereen zich hier in coma suipt en zichzelf Korsakoff aandrinkt. Ja, dat, ik, dat, nou, dat was niet, niet die maar die daarvoor... die zegt, ja, dit, uh, Charlotte, wat, wat de bestoorde zegt, dat, dat je schade oploopt... en dat dat zich niet zou herstellen je hersens. En dat is gewoon Larry, het herstelt zich wel ja als... dat, Hoe weet je dat? Je, je loopt wel een, een, een, een ontwikkelingsachterstand op, mogelijk, maar nee, dat heb ik wel gehoord, dat, dat, dat, dat, dat je hersens zich wel degelijk kunnen herstellen. Ja, maar het is wel degelijk schadelijk, toch, als je op een jonge ja, verhaal, leeftijd je? veel drinkt? Ja, maar dat is voor een, voor een volwassene ook, ja, en je zit in de ontwikkeling. Ja, dat is het vooral. Dus, ja. Dus op zich, maar alleen dus die maatregel, denk ik dan ook, helpt niet. en hey, wat je zouden we beter. dan moeten doen? Ja, Je moet het op school gewoon uh, uh, uit gaan leggen. Ja. Maar dan geef je Zoals een soort. Zoals seksu al, we seksuele voorlichting geven, moet je dan ook alcoholvoorlichting geven. Ja, en drugs en zo. En, uh, ruimte, Wat hoor ik op, op de dingen. achtergrond, hè, Maarten? Oh, bij mij? Ging er een belletje bij, hè, vriend? Nou, ouders met telefoon, ik heb bijna gebeld te goed, denk ik. <laughs> dus de kans bestaat dat je in één keer, woep, zo eruit ligt. Ja, daar ben ik gewoon weer. Het is een gratis nummer, dit, hè? dus ik denk dat het, uh, het is 0800 1121. En 0800 nummers zijn er ook wel mee gratis. Dat is wel voor mijn die, die nog wel kostenregent. Ja, uh... dat weet ik niet. Maar uh, jij zegt dus uh, voorlichting op school en uh, zo ja, regelt dit. School. En er zijn wel meer dingen, want je wordt op school alleen maar uh, voor de productie uh, ingericht. En uh, ja, de opvoeding is een beetje hier in de jaren zeventig gewoon om zeep geholpen. Voor een groot deel van de bevolking. Ja. En uh, dat, dat, dat zou je eventueel een beetje kunnen opvangen. Okay. Sowieso ook, uh, ja niet iedereen wordt opgevoed. Nee, uh, iedereen wordt op zijn eigen manier ook weer opgevoed natuurlijk. En de ene ja, beter en dan, dan voor de ander. Voor de, voor de puberteit zijn kinderen misschien nog uh, bij machten om... Uh, <laughs> om ook iets aan hun eigen milieu nog toe te voegen via scholing. Hoe oud ben jij, Maarten? 45. Heb je kinderen of niet? Nee, dat niet. Oké, okay, maar dan hoe had jij ze dan? Had jij ze opgevoed met uh, wel van af en toe een biertje drinken... maar wel uh, onder toezicht oog van jou tot je 16e, 17e? Nou ja, kijk, als ze jong zijn, vinden ze het ook vies. Ja, gelukkig. En uh, ja, dan moet je het gewoon gaan uitleggen waarom het gebeurt en zo. En ah. dan, uh, ja, het, je komt, ja... En dan, dan mag je hopen dat ze wijs en verstandig genoeg uh, worden... dat ze zich uh, ja, niet te buiten gaan, hè? Nee, en heb jij de, ben jij de, jezelf nooit te buiten gegaan eraan? Oh, jawel. Nee, joh. Ik ben wel nog altijd thuisgekomen, maar het was wel uh, tot kots aan toe. <laughs> ja, maar dat, volgens mij is dat ook een van de beste leerscholen. Gewoon als je jong bent, gewoon één keer totaal te diep in het glaasje kijken... en je zo ellendig voelen dat je daarna je wel bedenkt van... oké, okay, ik hou me een beetje in. Ja. Toch? Ja, ik weet het niet, ja. ja, dan, ja. Het, het is niet nodig, denk ik. Maar ja, als, dat, als, dat, als, als je dat dan helpt. tot die conclusies kan komen, dat, dat, zou, wel, uh, dat ja. zou mooi zijn. Ja. Maarten, dankjewel voor het bellen naar uh, 0800 -1 -1 -1, uh, naar Radio 1. Yo, alsjeblieft. En een fijne nacht nog, hè? Doe, jij ook. Zometeen ga ik dus naar de bar waar mijn uh, BNN-vrienden lekker zitten te drinken. En jij mag blijven bellen, 0801121. Dit is vet. Dit is Novocaine of, of the Soul van Iels. Life is hard and so am I, you better give me something so I don't die. Twee over half vier en dan dit op je radio. Geniet het toch? Eels Novocaine of the Soul. Ik zei het toen net al, uh, mijn vrienden van BNN zitten in de bar... en die uh, praten dan mee over het onderwerp van vannacht. En dat gaat over uh, nou ja, de, de alcoholgrens van 16 jaar. Of dat uh, een verstandige maatregel is... of dat er iets anders moet gebeuren om er vanaf te blijven. En ja, en dan vertellen ze ook altijd hun persoonlijke verhalen. Boys bar. Boys bar. Ik heb serieus nog nooit een ID in Nederland gehad. En, en voor de uh, oplettende luisteraar, ik ben 1,55 en heb een babyface. Ja, en je zegt erbij in Nederland, omdat je natuurlijk uh, uit Amerika komt. Nou, omdat ik in Amerika moet je voor elke business. Dan kom je restaurant niet binnen zonder je ID. Nee, ik heb ook al gewoon uh, de ID van mijn broer meegenomen toen ik uh, 15 was en dan was hij, uh, was hij 18. Maar als je gewoon goed. Kijk, dan zie je gewoon dat het op de verste verte niet, uh, niet <laughs> lijkt. Maar dan gewoon een printje gemaakt. En met niet zulke goede kwaliteit. En dan zeiden ze ook wel eens van ja, maar ik neem geen kopietjes aan. Dan denk ik, ja, maar als ik deze nu hier verlies hier in deze kroeg. Want mijn jas is wel vaker gejat bij jullie. Oh. Dan ben ik mijn ID ook weer, uh, mijn ID ook weer kwijt. Oké, okay, loop, loop dan maar naar binnen. Echt waar? Ja, dus, dat is me ook al een, uh, een paar keer gelukt. Maar je had ook één uh, supermarkt op het Waterloopplein in Amsterdam. En daar vroegen ze niet om je ID. En dan kocht ik altijd schoolfeesten. En daar ah, verko ja. verkocht ze een paar biertjes, maar daarna werd het droog gelegd. En dan verkocht ik vanuit mijn kluisje verkocht ik flessen, -lam <laughs> verkocht ik flessen lambrusco. Ik heb echt <laughs> nog nooit, want wij zijn van dezelfde leeftijd. Ik, ik kan me echt niet herinneren dat ik ooit geen drank heb kunnen halen. Ik heb altijd gewoon alles gehaald. Maar ik weet misschien dat een meisje is. Ja, maar meisjes is, de ja. Marcella, dat heb jij natuurlijk ook. Nou, nee, want ik, ik ben nu 22. Marcella, dus ik, ik, is een stukje jonger. Ja, dus ik ben precies van die generatie... ik weet niet of we het een genera aparte generatie kunnen noemen... maar bij ons werd er heel streng op gecontroleerd. Ook als je sigaretten wilde halen, dan moest je echt gewoon ja. zorgen van... Nou ja, weet je terwijl. Hadden jullie ook een agecoin-dealer? Dealer. Ja, maar <laughs> nou, nou, toen die achterlijke agecoins kwamen, ja. toen waren wij de zak. Want dan moest je dus elke keer moest je een idee laten zien. Nee, maar er is toch nog nooit een café geweest... wat niet een glas met uh, agecoins op de nou, sigarettenautomaat had staan? In het begin waren ze daar ja. echt heel streng mee. Oh ja? Yeah? Ja, ik heb echt nog wel eens gewoon met zweet in mijn handjes... bij de superboer boer gestaan. <laughs> zo met zo'n flesje breezer. Maar dat dan is dan interessant. Heb jij ooit open... een sigaret minder gerookt daarom? Of heb je nee. alleen maar met zweven nee, in je handen nee, nee, gestaan van... Dan... kut, dan moet ik het wel een andere manier regelen. Nee, want ik had ook oudere broers. En dan zei ik gewoon, ah Precies. joh, wil je even een pakje sigaretten halen Of wil je even een briezer? Briezer wilde ze dan weer niet, want dan stonden ze voor lul. Maar dan, <laughs> ja. dan werd het een fles wijn of zo. Ah maar ik vind het ook zo'n non-regel. Je maakt het zoveel spannender weer voor jongeren... Om het, om het te drinken en om het bier te kopen... Ja. En de, de, de echte zuipen, dat vind ik toch achter de Nou, dat plaats. schijnt in Amerika wel, hè? Want daar mogen ze natuurlijk tot hun 21ste 21. niet. En ik weet ook, mijn familie komt dus uit Amerika. En dan ging ik daarheen, weet ik veel, op mijn 18e En dan zei ik, kom, we gaan de kroeg in. En die waren helemaal van, ah, we, zijn, we zijn binnen, we hebben het gered. En die gingen echt coma zuipen. Ja. Nee, dat geloof ik zeker dat dat zo is. Maar ik denk toch, ik heb een zoon van 16. En ik denk toch dat hij moet dat vooral doen. En hij zal het ook wel doen. Maar ik denk dat het goed is dat hij weet dat het niet heel normaal is om te doen. En dat weet hij alleen maar doordat hij niet zomaar drank. Of in zijn geval sterke drank kan kopen. Dus ik denk dat dat, weet je wat, dat drinken dat hou je niet tegen. En dat hoef je misschien ook niet per se heel uh, uh, krampachtig tegen te houden. Maar het is wel goed dat je weet, dat hij weet, dat het niet normaal is om een avond te gaan zuipen als je 14 bent. Maar toch? Het is dus wel gezond dus om er een beetje moeite voor te doen op die, uh, op die leeftijd. Ja, maar ja en niet veel vanwege de moeite, moeite maar meer vanwege het besef... wat met die moeite doen uh, binnenkomt. Maar denk Tot, je dat, agenten, denk dat. agenten tijd hebben om voor supermarkten te gaan posten... en met arrestatiekussures nee. in de jongeren? Nee, dus het is ook helemaal niet... Uh, dat, ik denk dat je ook helemaal niet zo ver moet gaan. Maar het feit dat zij even met samengeknepen billen iets moeten doen... om dat te bereiken, wat ze willen bereiken... heeft het effect al dat ze, dat ze bewuster bezig moeten zijn met dat... Gegeven. Ik ga zuipen. Je gaat niet zomaar op niks ja, af Maar toch, zuipen. mooi gesproken ik, hoor. Ja, ja, maar ja. Ik, ik denk dat ik. Ik, wa, ik was Vroeger had ik een vriendinnetje die mocht helemaal niks. En ik mocht echt alles. Ja, nou, of je <laughs> je gekomen bent. En daarom in 1,55 meter. Maar ja, had je, Maya, je aan. Nee, oh, die... maar ja. Nee, het was stom dat ik dit zei. <lacht> het, ging, het ging even niet om mij. Het ging om haar. Dat zij, zij is echt volledig afgegleden. Zij, is echt, omdat zij, zij vond alles spannend om te doen. En alles is interessant om te doen. Zij heeft zich de tering gezopen. Heel veel drugs gebruikt. Het is echt een soort afgegleden. Mm -hmm. Omdat zij zo onwijs streng op, opgevoed werd. Dat zij mocht niks. Dus zij wilde dat allemaal proberen. En ik mocht het. Dus ik vond het wel prima. Als ik na een paar biertjes dacht. Ik heb nou, ik het ik leuk af Het probleem bij Sjoerd's kinderen is dat ze kinderen hun grenzen. Niet kunnen verkennen. Hoor. Nee. <laughs> ja, dat hij moet te veel heeft. Even bij mij. Ja. <laughs> nee, papa. <laughs> ja, er wordt veel gelachen in, uh, in Boyd's Bar, maar ook hele wijze lessen van Sjoerd hoor. Dat waren uh, wel dat, uh, ja, dat, dat. Dat was niet alleen maar lachen, gieren brullen. Het was ook uh, mooie, mooie lessen. John, nacht. Hallo. Hoi. Je spreekt met Frank met van de Radio. De Hoi, John Bakker. Hoi, ja, John Le Bakker. De Bakker. John ja, le, De Bakker. Zei ik zeg Le Bakker, ja. Ah, Le boulangerie. Een... Sorry? Nee, ik denk ik ga helemaal in het Frans. Le boulangerie, zei ik. Maar... Nee, nee, mijn vader is Frans. Ah, oké. Okay. John, um, het gaat over de regel van dat je onder de 16 nu ook zelf strafbaar bent, dat je een boete van 45 euro moet betalen als je met drank over straat loopt, of drank drinkt, of drank koopt, wat dan ook. En terecht. Ook. Ja? En terecht, maar red ik daar mijn dochter mee? Ik weet het niet. Die in het ziekenhuis uh, ligt of heeft gelegen. Lig je dochter in het ziekenhuis, of lag je dochter in het ziekenhuis vanwege de drank? Ja, juist, vanwege de kool Ja, drinken, ja. ja, ja ze is nu. Ja, zeker weten. Hoe oud is ze dan? Ze is nu 17. Maar vroeger, drie, vier... Vroeger, jaar, ja, twee jaar geleden, twee jaar geleden. Houd maar heel even terug naar het begin dan. Want, uh, nou ja, zij ging een avondje drinken met vriendinnen. School, of... school. En toen? School, ja, school, verkeerde vrienden. Verkeerde vrienden. Maar ze heeft later toch wel verteld hoe dat gegaan is, die avond? Ja, zeker, zeker. Die avond is het gewoon uh, zo gegaan. Ze zijn met een paar vrienden wilden ze uitgaan naar een plaatselijke discotheek. En dat is hartstikke gezellig. En uh, ik ken daar uh, uh, ook genoeg mensen die daar... Uh, ja, maar laat ik zo zeggen. Ik ben er vroeger ook heel veel geweest. Ja. En uh, die uh, mensen, ja, die wilden gewoon met haar daar heen gaan met z'n allen. En van tevoren gaan ze zichzelf gewoon zo erg liggen bezatten... Ze drinken zoveel alcohol dat ze het niet meer aankunnen. En dan drinken ze door, dat is het ergste. Uh, je lichaam geeft aan, ik vind het niet meer leuk, St uh, stop ermee. En dan doordrinken. En, ja, dan, uh, dan, dan, dan en, dan en wat door gebeurde door er uit. toen? Want zij ging naar die discotheek dan? Nou, dat, daar wilde ze naartoe gaan, die heeft ze nooit gehaald. Maar jij werd gebeld op een gegeven moment of zo? Ja, zeker, ja. ja. Door haar vrienden of door de politie? Of... Ja, door de politie. Ja. En wat, en wat ja, zijn er die? Vonden. Wat zeiden die? Wat die zeiden? Ja. Nou, wat die zeiden, ja... <laughs> ze wouden niet eens weten wat ze we zeiden. Ze zeiden die wel, ja, Ze lieten me weten dat ik maar beter daar naartoe kon komen. Dus ja. zijn dus met in ik... je auto gesprongen en daar naartoe gereden? Ik ben in de auto gesprongen. Ja, ik ben uit bed gegaan. En, en uh, ja, ik ben er meteen heen gegaan. En, en dat was het dan. En dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan tref je wat aan als vader. Maar zij, zij lag toen ook in coma? Ja, zij is naar het ziekenhuis uh, overgebracht. Ik ben eerst naar uh, de uh, despreffende treftige gereden. En vanuit daar uh, werd zij met de ambulance gewoon uh, naar het ziekenhuis gebracht. Mijn god. Ja. En, uh, en nou, ja, ze is wel bijgekomen neem ik aan? Ja, ze, ze is bijgekomen. Maar was het kilikili? Was het echt dat ze op het randje van de dood... Uh... Nou ja, goed. Uh, kijk, daar uh, nou heb ik niet zoveel verstand van, maar uh, ja, kilikili, uh, ja. God weet, als ze alleen naar huis was gegaan, en uh, het schoort toen uh, behoorlijk. En ze was ergens in de bosje beland, God weet wat er allemaal met gebeurt. Maar heeft ze de lesje geleerd van die ene keer? Um, nou, ik, ik, ik, ik, ik, denk, ja, ik denk dat ze de les wel geleerd heeft. Maar uh, vooral mijn, mijn jongste dochter, haar zusje. Ja, die is er allemaal uh, bij geweest. En zij heeft mij beloofd dat ze er, toch, ja, dat ze er gewoon uh, op zou passen en dat ze niet weg zou gaan. En ik, ja. En, en dan doet ze dat toch. En ja, haar zusje, onze Chantal, ja, die, die is toch. heeft toch allemaal meegemaakt. Hij is toch als een meisje van tien jaar. Hij is toch moeilijk. Ja. En, en je dochter, want die woont niet meer bij je momenteel, toch? Die woont nou niet meer bij mij. Me, nee. Maar is, komt dat uh, door wat er uh, gebeurd is met die drank? Nee, nee, niet daarom. Ik ben echt groot te maken. Oké. Okay. Maar ja. haar zusje heeft dus wel heel erg de lesje geleerd van hoe haar zus er toen aan toe was. Nou, nou, nou, nee. Die, die is daarbij geweest. Die, die begreep er niks van. Die was tien jaar oud. Die, die hoorde helemaal niet op straat te zijn. Die hoorde op bed te liggen. Ja. Maar zij is toen... Uh, ik was op een, uh, op een verjaardagsfeest van vrienden. En zij is er toen uh, met een paar vliegen, is eruit gekregen. En heeft ze dus, uh, ja, mijn jongste dochter ook meegenomen. Nou, ja, goed. Want, uh, zit al. Maar wat wil je dan, uh, want heel even terugkomend op waar we over begonnen, over die maatregel... Dat je onder je 16e ook strafbaar bent als je met alcohol op wordt gezien. Wat gaat wel werken, denk je nog meer dan? Gaat dit werken, überhaupt? Het gaat sowieso nooit werken, want je vindt het toch wel. En anders pak je een krat. Ik heb ook vaak genoeg gehad dat ik s'morgens beneden kwam en dat mijn dochter al weg was. En dat ik voor een twee flessen whisky miste. Dat was met enige zeker Maar wat helpt dan wel? Sorry? Wat helpt dan wel welke maatregel? Beetje, ik denk als ouders uh, zelf uh, opletten. Niet, ja, niet, niet, niet zelf ook. Uh, uh, ja, gewoon opletten, in de gaten houden. Gewoon altijd constant erbovenop zitten hoeveel ze constant drinken. Ja, altijd erbovenop zitten, als een soort havik. Ja. Huh. En jij, drink jij wel eens een, een biertje, John? Ik denk drink nooit. Nooit? Nee. Maar uh, bewust niet door wat er met je dochter is gebeurd, of gewoon sowieso niet? Nou, ik heb nooit echt uh, interesse gehad. Dus, ja. Ik, ik, ja. Ik, ik drink met nieuwjaars champagne. Ja. Of uh, snap, ik, ik, ik pak ooit een biertje op het terrasje. Maar... Een gelegenheidsdrinker ben jij? Ja, nou, dat, dan, en dan ook maar eentje echt. Ja. Wil je nog, uh, de, want jij hebt natuurlijk nou, je vreselijks meegemaakt met je dochter. Wil je ouders ja. nog een tip geven? Die ook dochters of, uh, of in ieder geval kinderen hebben in de leeftijd van 15, 16 jaar? Ja, pompen. Pompen? Ja. Want dat is gewoon het enige wat... Uh, pompetje, zoals we dat hier uh, zeg ik in Brabant. Ik word in de gaten over die kinderen. Oh, gewoon, ja. ik dacht pompen gewoon... dat je slaan bedoelde, want als je... Nee, nee, maar... nee, nee, oh. nee, nee, dat lijkt me geen goede oplossing. Nee, dat neem ik ook niet. Maar gewoon echt als een havik uh, er bovenop zitten. Ja, als een havik er bovenop zitten en scherp... Uh, ...scherp en zeker dat Facebook uh, tegenwoordig... ...vroemd het van ook ik ook. Ik heb zelf heb ik daar, uh, geen account. Nee. Maar ik, heb, uh, ik hou daar wel als een scherp oog op zeker. Heel goed. Dankjewel voor je verhaal, John. Uh, heel graag gedaan. En een fijne nacht nog gewenst. Hetzelfde, uh, ik was John. Hai. Yes, groetjes. Nachtbrakers, Frank van der Lende. Ja, uh, heftige verhalen als het uh, wat alcohol betreft. Uh, zometeen ben ik nog eventjes met Kees. Die heeft ook gebeld aan 0800-1121. Jij mag ook nog bellen, 0800-1121. Of mailen naar nachtbrakers.bnn.nl Ik heb uh, begin van deze week heb ik een poll gedaan op mijn Facebook. over uh, ik, heb, ik heb allemaal LP's thuis. En uh, ze hebben hier een plaatsspeler staan ook. Over welke LP je van de drie graag wilde horen. Ik had een plaat van David Bowie, een plaat van uh, Steve Miller Band. En een plaat van Johnny Cash. Ja, en de laatste die heeft gewonnen. Dus uh, ik, heb, uh, ik heb hem klaargezet, de plaat op... Uh, ik zal hem zo even erbij pakken wat de titel ook weer was. Maar we gaan luisteren naar Country Boy van uh, Johnny Cash. Live van plaat. Nou ja, live van plaat. Van plaat. Langspeelplaat. Johnny Cash. Country boy ain't got no suit. Country boy ain't got no glue. Well, you work all day while you want to play in the sun and the sand with a face that's tan, but at the end of the day when your work is done, you ain't got nothing but fun, country boy. ain't got no ill, country boy. Don't own old Bill. You get a wiggly worm and then you watch him squirm while you put him on a hook and then you drop him in the brook and if everything's gonna turn out right, you're gonna fry a fish tonight, country boy. You're lucky free Country boy I wish I was you And you was me Country boy Got work to do Country boy in the morning dew, you gotta cut the weeds, you gotta plant the seeds, there's many a row you know you gotta hold, but when it's quitting time and work working through, there's a lot of life in you, country boy, you gotta shag it on, country boy, up a holler long. Well, he comes in a run when you pick up your gun and with a shell or two And your dog at you when you get your rabbit, your skin is hide. He's gonna be good fried, country boy You gotta learn to lose Country boy, I wish I was in your shoes Oh, ja, dat is het vervelende van de platen uh, natuurlijk, dat je niet kan zien wanneer die nou afgelopen is of wanneer die nou begonnen is. Uh, Country Boy van Johnny Cash, en uh, ik heb even de, de, de platen bijgepakt ook. Folsom Prison Blues, Johnny Cash, en uh, onder andere Country Boy staat er dus op. Cold Cold Heart ook nog, Sugar Time, Folsom Prison Blues, I Can't Help, Wide Open Road, Cry Cry Cry, Big River, Don't Make Me Go, and Doing My Time. Misschien kan ik straks nog wel even, zo meteen schrijft J.B. Meijers aan gitarist. Dat is natuurlijk groot muziekliefhebber. Dus misschien kan ik straks nog één plaatje echt van de, van de platenspeler afdraaien. En er komt trouwens ook weer een nieuwe poll op de Facebook. Dat is facebook.com slash Nachtbrakers. En dan kan je gewoon stemmen en dan kan jij de muziek een beetje bepalen hier in het programma. Maar voordat het zover is, is ah, dat is pas over een week... Um, ga ik eerst naar uh, Kees, want Kees heeft gebeld aan 0800 1121 over het onderwerp van vannacht. En dat is uh, de maatregel van dat uh, 16-jarige, of uh, onder de 16 jaar, dat je zelf strafbaar bent als je met drank over met alcohol over straat loopt of drinkt of wat dan ook. Kees, goedenacht. Ja, hallo. Hallo. Uh, hallo. <laughs> wat, wat ben je, vrolijk, enthousiast en energiek? Ja, zeker niet natuurlijk. <laughs> wat ben je aan het doen dan? Uh, ik, ik heb ook een beetje last van een... Uh... Alcoholprobleem. Heb jij zelf last van een alcoholprobleem? Ja. Hoezo? Ik heb geen bier meer. Je hebt geen bier? <laughs> ah, een ander alcoholprobleem heb jij. Ja tuurlijk, daar heb ik ook wel eens laat staan. Zo op de zaterdagavond had jij dan gewoon een biertje gelust? Alsjeblieft, maar ja, we moeten werken, dus dat zit er niet in. Wat, uh, zit, je, zit je op de vrachtwagen, of niet? Alsjeblieft, helemaal. Ja, ik hoorde al zoiets inderdaad. Um, oh. Kees, goeienacht. Um, het gaat oh. dus over die maatregel. Wat, wat denk jij, helpt het of helpt het niet? Nee, niet. Wat helpt dan wel? Ja, ah, maar dan poppenkast. Dat wordt niks. Ja, weet ik veel. Ik denk dat niks helpt. Dat iedereen gewoon blijft drinken altijd. Of je nou... Zal uh, zet je dat een gevangenisstraf nou op? Ja, nou ja. Misschien dan. Misschien dan. Maar zie je dat gebeuren? Nee, nee, nee. Dat denk ik niet. Zeker niet je... in Nederland. Nee, als iemand neerschiet... krijg je hooguit een paar jaar. Dus dat dat gaat. Ja. En hoe was je zelf? Poeh, hoe was ik zelf? Ja, dat... Dat heb ik net ook gevraagd. <laughs> nou, vertel maar. Ik ben wel benieuwd. Ik heb het nog niet gehoord. Nee, ja, nou ja, ik lust, er wel ik lust er wel een biertje, tuurlijk. Maar ging je dan ik ook niet. stiekem drank kopen toen je 14, 15 was? Nee, dat was niet stiekem drank kopen. Ik woon daar in het hoge Noorden. Daar heb je van die zuipakken en, uh... Nee, dat, dat was niet stiekem. Dat wisten je ouders. Zat je met z'n allen in die bierkeet? Uiteraard. En, uh... nee, dat mee. en dat vonden je ouders dan niet erg, dat je dronk? Die wisten het wel, maar die gedoogden het. Ja, oké. Okay. Die dachten van, oké, okay, het mag ja. wel. Ja. En als je nou zelf... Want je bent 25, toch, Kees? Ja. Stel dat je zelf kinderen hebt die, uh, die, die dan op een gegeven moment... Nee, oh, je hebt de kinderen. Dat. Maar nog ja. niet in de leeftijd van 10, 11, 12, 13 jaar. Nee, die ja. nul. <laughs> ja, dat bedoel ik. Maar hoe ga je dat dan doen met je, met je huidige kindje? Als hij dan rond die leeftijd of hij dan rond die leeftijd is? Ja, daar heb ik wel vragen als ze de vragen. Maar dat weet ik nog niet. Maar ga je dan een keer je eerste biertje... Heb je een jongen of een meisje? Een dochter een meisje. Ga je, dan, ga je dan het eerste biertje met haar drinken op haar twaalfde... ...om te dan samen te proeven of zo? Denk ik wel. Ja. Denk je dat het het beste werkt? Maar wat moet ik anders? Ik bedoel, ze, ze doen het toch wel. Ja. Ja, maar daarom ben ik ook op zoek naar iets wat misschien wel werkt. Want jij zegt van ja, deze regel helpt niet. Dat, dat je onder de 16 zelf strafbaar bent en dat je een boete krijgt van ik weet 45 zeker die, euro. Die, die, die, die oplossing vind je toch niet. Nee. Denk je wel? Nou ja, nee, ik, ik weet het. Ja, uiteindelijk, ja, wat Filemon eerder deze uitzending zei van al die maatregelen, en ze soort schieten met hagel en dat hele pakket, dat helpt ja. misschien uiteindelijk wel. Nou, ben benieuwd. Jij gelooft er niet zo in, Kees. Nee, echt niet. <laughs> Oké, ja, ja, ja. ik, ik hoop het beste voor je qua uh, hoe jouw dochter ermee omgaat als ze zo uh, 12, nou, 12, 13 jaar dan. is. Succes ermee! Dag. Ja, jij ook. En werk ze nog even. Hé, hey, bedankt. Groetjes. Goeien. Ik ga even naar Paul. Paal, goedenacht. Hey, Frank, uh, goedenacht. Goedenacht. Jij uh, lustte wel een drankje, hè, vroeger? Ja, ik lustte vroeger een drankje. En uh, dat, uh, dat, dat vind ik ook uh, prima, Wat die hele maatregelen Die helpt niet. Uh, maar, maar kijk, uh, ik, ik wil wel waarschuwen van als je uh, even je dag uitgaat en uh, laat te zuipen. Uh, Gewoon um, trouwens een echo, maar goed. Uh, ja, heb ik niet last van het radio. Maar soms, uh, soms heb je dat met een telefoon. Oké, okay. ga verder. Maar, uh, het, het, is, het is wel zo van, uh, dat op lange termijn dat ontzettend uh, schade aan je lichaam kan geven. Hè? Ja. Uh, dus, uh, uh, uh, laat ik zeggen, uh, je lever gaat uh, kapot. En dat, dat is op een gegeven moment niet met herstellen. Dus daar moet je wel bij stilstaan dan. Maar heb je daar ervaring mee dat je het zo, zo specifiek zegt dat je leven kapot gaat? Want natuurlijk, het gaat aan je leven, alcohol. Maar het gaat, je koppie kan er natuurlijk ook kapot gaan. We hadden het eerder over Korsakoff bijvoorbeeld in het uh, programma. Ja, nou, uh, dat, is ander, dat is een ander voorbeeld inderdaad. Je kan naar Korsakoff en dan is het dan dat je... Uh, D Vitamines moet uh, slikken. Uh, ja, ik heb er ervaring mee, maar. Uh, met wat? Uh, met korsakoff of met je lever? Nee, met korsakoff gelukkig niet. Maar wel met mijn lever. Maar ik, dat, ik, ik wil dat niet uh, uh, uh, zeg maar als, als een soort. Uh, uh, ja, want van je moet het niet doen. Want ja, laat het juist wel uh, zeg maar de jeugd wel doen. Want het is in mijn studenten tijd ook geweest, hè? veel veel gedronken. Ja. Uh, maar let wel op dat je er niet mee door blijft gaan. Maar heb je daardoor, omdat je in je studententijd te veel hebt gedronken, nu last van je leven? Ja, omdat ik wel doorgegaan ben. Ja, ja dat klopt. Want hoe oud ben je nu, Paul? Uh, uh, bijna 50. Bijna 50. En je hebt je vanaf je studententijd gewoon doorgedronken, stug. Bier, uh, wat dan al niet? Ja, ja, nou ja, helpt wel. Help maar uh, gewoon te veel, weet je wel. Je moet gewoon standaard uh, niet meer dan. Uh, Twee glazen per dag, ja. Nee, Maar hoe erg is je leven dan uh, kapot nu? Uh, ja, nou ja, goed dat hij zich dan voelt, weet je, uh, dat je eigen transportatie nodig hebt. Hè? En dat moet jij nu ook? Uh, in principe wel, ja. Maar kan je dan nu überhaupt nog wel uh, alcohol drinken dan? Nee, nee, ik drink niet meer. En we, ga je dan als je een leven... Want sta je ook echt op een wachtlijst voor levertransplantatie? Ja, daar dat, dat, dat, dat zijn ze nu mee bezig. Ja, dat metische uh, En als dat dan doorgaat, dan heb je dus weer een, een, een, een nieuwe leven. Volgens mij heeft dat wel wat voet in de aarde eerder dat het zover is. Zou je dan, als je die hebt, wel weer mogen drinken? Uh, nou dat zou wel kunnen, maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. Nee, eh? dat lijkt me ook niet. Maar daar was ik benieuwd naar, omdat je in principe weer met een relatief schone leven begint. Ja, maar die wachtlijst is wel vijf jaar hoor. Dus je moet ook niet uh, daar alle, alle hoop op vestigen. En zoals uh, Bartekraaf, uh, die ging het ja. om zijn nieren, geloof ik. Uh -huh. Nou ja, dat, dat is dan ook uiteindelijk niet gelukt. Nee. Haal je, maar... die, haal, je, is het, haal je die vijf jaar wel zonder een nieuwe leven als je op die wachtlijst staat? Ja, dat, weet je, dat weet je niet, dan moet, dan moet je Daar moet je ook niet veel over nadenken, want dan ah. uh, word je gek natuurlijk. Ik denk dat dit best wel een goede les is, Paul, uh, ondanks al die maatregelen van... Uh, dat je boetes kan krijgen onder de 16 als je met alcohol over straat loopt... dat je de lichaam er gewoon echt kapot mee maakt, wat in jouw geval dus gebeurd is. Ja, dat, dat, dat, dat bedoel ik ook niet, niet, niet om, om, om, om nou uh, wijsneus uit te hangen, maar om gewoon te zeggen van, kijk, je mag je, mag je ma best, best is helemaal klem tuipen. dat is geen punt. Maar je weet wat je ermee aanricht. Ja, maar blijf er niet, niet mee doorgaan, hè? Nee. Paul, ik ga naar het NOS Journaal en uh, ik uh, bedank je voor het bellen. Oké, okay, dag, Frank Groetjes. En.